12 uur. Het LOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Nederlandse staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen uit Srebrenica. Vader, moeder en drie kinderen omgekomen bij brand in Hoofddorp. En tekeningen van Dick Bruna zijn te zien in het Rijksmuseum. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Alleen in het Waddengebied zijn er nog wolkenvelden. De middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de Wadden tot 25 in het binnenland. Morgen dan is het bewolkt en trekken er buien over het land. De dagen daarna blijft het wisselvallig met elke dag kans op een bui. De Nederlandse staat is dus aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in 1995 in Srebrenica. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag. De Dutchbetters die daar bescherming boden aan moslims... hadden de drie niet van de Nederlandse compound mogen sturen, zegt het hof nu. De drie werden nadat ze waren weggestuurd door Bosnische Serviërs vermoord. Een verslag van Jeroen de Jager. Voor alle partijen was het een totaal onverwachte uitspraak van het Haagse Hof. Niemand had erop gerekend dat de Nederlandse staat... alsnog aansprakelijk zou worden gesteld voor de dood van de drie mannen. Ik weet niet wat ik want ik heb mezelf voor de negatieve uitkomst. So Al dus Hassan Nuhanovic, tijd tolken op de Nederlandse compound. Zijn vader en broer werden vermoord. De Nederlandse staat heeft steeds gezegd niet verantwoordelijk te zijn omdat ze onder VN-vlag opereerden. Maar de Haarse rechters denken daar dus anders over. Het hof heeft daarom geconcludeerd dat de staat effectief controle bezat over het verweten optreden. Dutchbet had hem daarom niet van de compound mogen sturen. En dus draagt de Nederlandse staat verantwoordelijkheid. Dit alles betekent dus dat uh, het Hof van Oordeel is dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld. jegens de nabestaanden. En de staat zal daardoor dan ook een schadevergoeding moeten betalen. Ook advocaat Lisbeth Zegveld, die een van de nabestaanden bijstaat. had dit arrest niet verwacht. Ook al was ze overtuigd van haar juridische argumenten. Maar ja, politiek ga je tegen de stroom in. En dat inderdaad al uh, uh, tien jaar. Ja, het is van een uh, enorme moed dat, het, uh, dat deze uitspraak is gedaan. We zijn er zeer, zeer gelukkig mee. De verwachting is nu dat de staat een hoge beroep in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Dus de zaak is nog niet klaar. Maar de feiten zijn met dit arrest wel vastgesteld. De zaak kan dan ook grote gevolgen hebben. Ook andere nabestaanden zullen nu gaan procederen tegen de Nederlandse staat verwacht Mintjan Faber, adviseur van de nabestaanden. Al die, al die nabestaanden die, die hebben, hebben nu recht van spreken gekregen. Ze hebben het recht aan hun kant gekregen door deze uitspraak hier... en kunnen zich dus inderdaad ook tot de rechten wenden. Nu is vastgesteld dat de Nederlandse staat dus wel degelijk aansprakelijk is... voor de dood van moslimvluchtelingen... vindt Faber dat ook de Nederlandse regering met een reactie moet komen. Het is het minste wat je aan genoegdoening kunt doen tegenover de slachtoffers. Hè? Dat je ze eindelijk een keer recht in de ogen kunt kijken... en tegen ze zegt van sorry, sorry, sorry, sorry. Wij zijn aansprakelijk. Wij zijn aansprakelijk. Want dat is heel erg nodig. En ik zou willen als de minister-president dat zou zeggen vandaag. Dan neem ik eindelijk een keer mijn pet af voor de regering. In deze kwestie. Mindjan Faber zei dat in een reportage van Jeroen de Jager. In Hoofddorp is zojuist de persconferentie over de brand van afgelopen nacht... waarbij vijf mensen zijn omgekomen... Afgelopen. Verslaggever Mark-Robin Visser die heeft die persconferentie bijgewoond. Mark-Robin, wat ben jij te weten gekomen? Wij zijn uh, sinds vanochtend uh, nog niet erg uh, veel uh, meer te weten gekomen over uh, de brand in, uh, in Hoofddorp. Uh, burgemeester Weterings uh, heeft een half uur geleden een persconferentie gegeven. Laten we even luisteren naar wat hij te vertellen had. De brand is... Uh kort voor tweeën uh, ontstaan. En de eerste melding uh, bij de meldkamer van de veiligheidsregio Kennemerland... is om twee minuten voor twee binnengekomen. Om vijf minuten over twee waren zowel de brandweer als de politie ter plaatse... en kon de hulpverlening uh, beginnen. De brand was toen al van een zodanige omvang... dat uh, de woning niet betreden kon worden. En pas in een latere fase heeft de brandweer de vijf dodelijke slachtoffers aangetroffen. Ja, we weten dat het gaat om een man van 43. Hij is afkomstig uit Irak en een vrouw van 35, afkomstig uit Rusland. Ze waren getrouwd en hadden drie kinderen van 6, 8. En elf jaar oud, twee meisjes en één jongen. We weten ook dat ze sinds juni vorig jaar in die, uh, in die woning uh, woonden. En dat er heel veel geklust werd in het huis, heb ik vanmorgen van de omwonenden gehoord. Uh, we hebben daarna, van, na burgemeester Weterings, ook hoofdofficier van justitie Steenbrink gehoord. Die vertelde dat de identiteit van de slachtoffers officieel nog moet worden vastgesteld. Maar dat we ervan uit zouden moeten kunnen gaan dat het hier dus om het gezin gaat, wat ook daadwerkelijk ingeschreven staat op dat. Adres. En de hoofdofficier vertelde er ook bij dat er aanleiding is om te denken dat er sprake is van een misdrijf. Wat die aanleiding nou precies uh, zou moeten zijn, dat wilde hij niet zeggen. Maar er wordt dus wel rekening met een misdrijf gehouden. We hebben vanmorgen van bewoners gehoord dat ze verschillende knallen vannacht om een uur of twee hebben gehoord. En dat daarna dus sprake was van een zeer felle brand. Goed, hoe dat precies allemaal gegaan is met die brand... en wat die knallen nou precies waren... dat moet dus allemaal nog onderzocht worden. In ieder geval, nogmaals, er wordt dus rekening gehouden met een misdrijf. Ja, Mark Romme nog heel even, die hoofdofficier heeft verder helemaal niets daarover verteld... Waarom die, waarom die aanleiding heeft om dat te denken of om dat te zeggen? Uh, nee, hij wil daar op dit moment uh, nog niet op ingaan. Hij heeft wel uh, nog wat meer verteld over dit gezin. Het gezin was sinds een maand bekend bij de politie. De politie is daar vorig jaar, vorige maand pardon, uh, geweest vanwege een melding. Wat die melding dan precies inhield, wilde hij dan weer niet zeggen. In ieder geval was het gezin bekend bij de politie en ook bij jeugdzorg. Er uh, is hulpverlening uh, vorige maand dus op gang gebracht. Maar wat voor problemen er nou precies in dat uh, gezin waren... en wat er precies aan de hand is, dat weten we tot op heden nog niet. En, en wanneer hij daar meer over wil gaan zeggen, dat heeft hij er ook niet bij gezegd? Uh, nee, maar misschien dat wij vanmiddag of in de loop van de avond hier meer over horen... maar dat, uh, dat zullen we moeten afwachten. Doen we met jou. Dankjewel, Mark Robinvisser vanuit Hoofddorp. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Altmegens.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 In Amsterdam zijn tientallen mensen aangehouden na de ontruiming van een kraakpand. De ontruiming van het pand schijnheilig heilig. Aan de passeerdersgracht verliep relatief rustig. Maar toen de kleine honderd krakers bij het pand weg waren... begonnen ze met flessen naar de politie te gooien. Volgens de politie worden ze allemaal opgepakt. Schijnheilig is een van de actiefste kraakersbolwerken in Amsterdam. En het eerste van een reeks van acht kraakpanden die de gemeente vandaag wil ontruimen. De sympathisanten van de kraakbeweging die hielden zondag nog een protestocht tegen de ontruimingen.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 De NMA noemt als slechte voorbeelden onder meer energietarieven.nl... en allesoverbesparen.nl. In Duitsland is de politie nog altijd bezig met een zoektocht... naar drie geldkoffertjes met daarin in totaal ongeveer 1 miljoen euro. Waarschijnlijk heeft een geldtransportwagen de koffers op de snelweg verloren. Gisteren reed die wagen in de buurt van Hammelburg in Beieren. Toen hoorden de chauffeur en zijn collega een alarm...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 Ik vind dat echt iets, zoiets, dat, nou ja, dat zijn van die dingen die je nooit geloofd hebt in je leven. Dat je op een gegeven moment echt, echt in zo'n in het Rijksmuseum komt te hangen. Nou ja, dat, ja dat, daar ben ik gewoon blij mee. Dick Bruna, 83 is hij inmiddels. En hij teken nog elke dag. Wereldberoemd is hij geworden met zijn kinderboeken over het Nijntje. Sport. Voetballer Johan Voskamp is dichtbij een heel lucratieve transfer naar Polen. De topscorer van Sparta van het afgelopen seizoen staat op het punt om Rotterdam te verlaten. Voskamp, 26, is die bevestigd dat de onderhandelingen zich in de afrondende fase bevinden. Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, op dit moment zit ik in een uh, busje richting uh, Kroatië... waar uh, de club op trainingskamp is. En de, dat is een Poolse club. De Poolse club heet Slask Het Nog even moeilijk om hem uit te spreken, maar ik heb aardig van het je hoort. En uh, dan ga ik uh, zeer waarschijnlijk een contract voor drie jaar tekenen. Vodkamp legt uit hoe Slask Wroclaw bij hem terecht is gekomen. De club meldde zich uh, zaterdagavond bij mijn zaakwarnemer. En uh, nou, toen uh, heeft hij het verhaal verteld. En uh, de, de, de stad heeft hij, uh, heeft hij uitgelegd hoe hij eruit ziet. En, uh, en de club, de ambities van de club. En, uh, ja goed, het contractvoorstel uh, ging de deur uit en uh, ja, dat zag er allemaal perfect uit. Dus ik uh, ga overleggen met mijn vriendin en uh, we zagen het allebei helemaal zitten. Volskamp gaat met zijn nieuwe club, de nummer 2 van Polen, komend seizoen in de Europa League spelen. Voor zijn periode bij Sparta speelde hij voor Helmond Sport, voor Excelsior en RKC. Al in de tweede ronde van de KNVB-beker valt komend seizoen het doek voor of AZ... ...of FC Groningen. Het lot heeft de twee clubs namelijk aan elkaar gekoppeld. Naast AZ of FC Groningen wacht eenzelfde lot voor Vitesse of NAC... ...VVV of Heerenveen en de Graafschap of Utrecht. De clubs uit de Eredivisie stromen pas in de tweede ronde in. Onder meer Ajax, PSV en FC Twente spelen daarin tegen amateurclubs. Henk Vreester gaat bij ADO Den Haag de nieuwe hoofdtrainer Maurice Stijn assisteren. De oud-international heeft een contract voor drie jaar getekend. Vreester had afgelopen seizoen bij PSV de A1 onder zijn hoede. Nationale voetbalteam van Uruguay is de Copa America in Argentinië... begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Peru. Voormalig Ayersid Luis Suarez was trefzeker voor Uruguay. Chili won zijn eerste wedstrijd met 2-1 en wel van Mexico. En Carlos Tevez wil weg bij Manchester City. Argentijnse voetbalinternational wil dichter bij zijn vrouw en kinderen zijn. En die wonen in Zuid-Amerika. Tevez heeft daarom ontbinding van zijn nog drie jaar lopende contract gevraagd. <middels> nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica. Dat heeft het gerechtshof vanochtend in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat er bij de woningbrand van afgelopen nacht in Hoofddorp sprake is van een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, is niet bekendgemaakt. En een deel van het werk van tekenaar Dick Bruna hangt sinds vandaag in het Rijksmuseum in Amsterdam. Onder andere de illustraties uit de boeken van Nijntje zijn in langdurig bruikleen gegeven. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 De Lunch met Jurgen van den Berg.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 Goedemiddag, allemaal. Er is niet of nauwelijks animo om filmpjes van inbrekers op de site van de vereniging Eigen Huis te zetten. Hoe komt dat en hoe zit dat? U hoort het zometeen. In het Mediaforum, oud-omroebaas Ton Verlind en Max van Weesel, die is van Vrij Nederland en Radio 1. En het gaat onder meer over het jaarlijkse fotomoment van de koninklijke familie voordat ze op vakantie gaan. Gisteren was het weer zover. De meisjes zijn gek op zwemmen, zingen, tekenen en tennis. Alle drie doen ze het goed op school, maar ze zijn wel toe aan vakantie. Moeder ook. <lacht> Vader? Altijd. <laughs> en straks in de Nationale Nieuwsquiz. Guido van Rinsummen, die komt uit Scherpenzeel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De nieuwe clipsender TV 538 is gisteren van start gegaan. Dit is TV 538. Goedemorgen, mijn naam is Kim. Het is maandagochtend 4 juli 2011. En welkom bij de officiële start van TV 538, de televisiezender van Radio 538. Kijkers viel het op dat er geregeld storingen waren, zo sprong het beeld af en toe op zwart. Volgens Radio 538, de eigenaar dus van het tv-kanaal, zijn die kinderziektes nu verholpen. TV 538 is nu alleen nog beschikbaar voor kijkers van UPC. En vanaf september komen ook de abonnees van Ziggo daarbij. Een Amerikaanse radiodj biedt een wel heel bijzonder gesprek te koop aan. In 2007 deed hij zich voor als de rapper Aiken en belde Michael Jackson. Die twee waren met elkaar bevriend. En na wat gebabbel over koetjes en kalfjes begon de nep Aiken over het vermeende kindermisbruik van Jackson. Die hield zich op de vlakte en toen de King of Pop doorkreeg dat hij voor de gek werd gehouden... zei Michael Jackson dat hij een Michael Jackson-imitator was. Nou, dat interview wordt nu te koop aangeboden op de site van de DJ... zeer tegen de zin van de familie Jackson. De Britse tabloid News of the World is opnieuw in opspraak gekomen. Journalisten van de krant hebben de voicemail gehackt van een Brits meisje... dat sinds maart 2002 wordt vermist. De krant onderschepte en verwijderde berichten op de voicemail... van de toen 13-jarige Millie Dowler. De politie en de familie van het meisje dachten daardoor dat ze nog in leven was. De advocaat van de familie noemt de actie van News of the World... gruwelijk en walgelijk. News of the World kwam al vaker in het nieuws... vanwege het hacken en afluisteren van telefoons van politici en beroemdheden. Jan de Hoop is in de zomermaanden op Q Music te horen als DJ. De nieuwslezer van RTL presenteert een paar keer het programma tussen 12 en 1 op Q. In de zomer zet het radiostation vakantiekrachten in. Voor Jan de Hoop is het een terugkeren naar het begin van zijn carrière. Hij begon ooit onder de naam Frank van der Mast bij Pirates en de Amigo en was later ook op het toenmalige Hilversum 3 te horen. Tien en een half over half vijf op Hilversum 3. Maandag 16 april 1979. Studio vol met mensen en Mas trillend achter de microfoon... want het is mijn dagdebuut. Eigenlijk zouden we de gordijnen dicht moeten doen. Vanavond is de finale van de allerslechte chauffeur van Nederland... waarin dit normale uitspraken zijn. Ja, dan mag jij rijden. Oh ja. Nou, eerst starten we dan in zijn inzet. Koppeling, of, koppeling. koppeling ja, in. Ja. ja En dan start. Links is de koppeling... Uh, midden is rem, rechts is gas. Normaal als ik even instap moet ik altijd even denken van de koppeling weet ik dan wel. Maar wat is midden en wat is rechts? Dat, uh... Ja, Voor de goede orde, deze chauffeur heeft al negen jaar haar rijbewijs. Deelnemers doen rijtests en het geklungel is ongekend. Ze weten niet waar het gaspedaal zit. Ze rijden vol gas door een muur heen. En laten geregeld het stuur los als ze in paniek zijn. Tijdens de opname werd de presentator Ruben Nicolai zelfs aangereden. Ruben, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je hebt al eens gezegd dat je eigenlijk niet meer kan kijken naar die beelden van het ongeluk. Uh, het zit er ja. gewoon vanavond wel in. Hè? Hoe, hoe gaat dat nu dan? Uh, nou ja, ik heb het nog steeds niet teruggezien. Ik heb inderdaad een klein stukje gezien een paar weken geleden. En toen merkte ik dat ik nog niet klaar was om de hele laatste aflevering te zien. Dus die heb ik nog niet gekeken. Ik denk dat ik vanavond wel ga kijken. Maar uh, ja, ik weet nog niet uh, of ik mijn ogen op het scherm gericht hou of toch maar even de andere kant op kijk. Ja, heb je de hulp bij vanavond? Uh, ik heb ge Godzijdank genoeg, lieve mensen, om <laughs> Ja, ja. ja het is, er is al heel veel over gezegd, natuurlijk, over dat ongeluk. Want toen dat, uh, toen dat gebeurde, was het al nieuws. Uh, en, en, ja. Het is ook om, om, uh, ja, een beetje om moeilijkheden vragen, natuurlijk... als je de allerslechtste chauffeur van Nederland zoekt. Ja, ja dat, uh, de, de, de voor de hand liggende ironie is mij uh, niet bespaard gebleven, inderdaad. Nee, dat, um, het, het, het ging gruwelijk mis. Het, ja. De auto is ver van het uh, circuit afgekomen. En uh, daar stonden wij zelfs achter een safety car nog. En die heeft niet uh, nou ja, kunnen nee. uh, voorkomen dat we toch geraakt werden. Hoe is het, ja, het, eigenlijk, mannen... hoe is het eigenlijk met die deelnemer afgelopen? Ja, um, nou, die heeft daar uh, natuurlijk ook een flinke klap van gehad. En die uh, ja, was er ook zeer van onder de indruk. Um, kijk, het, het goede is dat dit in een relatief afgeschermde omgeving is gebeurd. Want dat is, als dit op, op een drukke straat was... Dan uh, hadden er nog veel ergere dingen kunnen gebeuren. Ja. En nu is iedereen met behoorlijk wat schrik, toch wel gewoon vrijgekomen. Ja. Het, het programma scoort redelijk goed als je de kijkcijfers ziet. Hoe verklaar je dat ja. succes? Um, nou, het, het programma is met, naast entertainment en dus nu ook de maatschappelijke waarde, zit er ook uh, humor in. En volgens mij is het vooral omdat iedereen te maken heeft met autorijders. Of zelf of, uh, of daarnaast. Snap je? Dus iedereen. Ja. ja, dit heeft schaakvlakken voor iedereen. Ja, en het is natuurlijk ook wel een beetje leedvermaak, dat is altijd goed. De ultieme test is dat ze, de finalisten door Parijs moeten rijden. Ja. Hoe, ja. hoe ging dat? <laughs> nou, ik zat ernaast. En um, dat, toen ik in de eerste redactievergadering hoorde, ja, de finale is dan in Parijs. Toen dacht ik, wat een gek, wat een goed idee. En toen hoorde ik dat ik ernaast moest zitten en toen dacht ik, wat een waardeloos idee. Ja. Maar dat, uh, nou, dat was ook spectaculair, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, dat gaan we vanavond allemaal zien. En, en ik ja. zie je in het programma steeds al oproepen voor uh, nieuwe slechte Suisseurs. Dat betekent dat er een vervolg komt? Nou ja, dat zeggen wij inderdaad uh, aan het einde van de, uh, van de laatste aflevering. En dan roepen we op van, als het aan ons ligt, uh, er komt er geen tweede serie. Maar we vrezen dat het noodzakelijk is. Ja. Want er zijn nog veel meer mensen. Ik word nu aan de lopende band aangesproken door mensen op straat... Die zeggen van, uh, oh, ik heb ook nog een tante die mee kan doen. Of mijn broer, die kan het ook niet. Of uh, weet ik wat. Iedereen heeft uh, toch veel meer mensen die niet kunnen auto rijden in de omgeving dan gedacht. Ja, dus het zou maar zo kunnen dat er een vervolg op komt. Ja, het zou maar zo kunnen. Ja. Succes vanavond. Hartstikke bedankt. Ja, hoi. Ruben Nicolai was dat vanavond vanaf half negen op Nederland 1, de allerslechtste chauffeur van Nederland. De finale dus. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Beatles naar blokken. Het media Ja, de Rabo-wielenploeg is natuurlijk flink aan het afzien op dit moment in de Tour de France. Uh, dit jaar geeft Michael Bogert dagelijks voor de Telegraaf zijn visie op de etappe van de dag. En ook is die veel te zien en te horen bij de NOS. Vijftien jaar geleden reed Bogert voor het eerst zelf mee in de Tour. En toen, op 5 juli 1996, gebeurde dit. Hij kijkt nog even om, weet dat het peloton hem niet meer kan inhalen... Verschil is zo'n 10 tot 15 meter. Michael Bogert wint onder barre weersomstandigheden de zesde etappe in ex leben Ik heb uh, niet veel gewonnen in mijn leven. En als je dan uh, verdomme na toeretappen mag winnen, dan, is dat, uh, ja, dan, dan kent je blijdschap inderdaad geen grenzen. Kun je het al geloven? Nou, ik begin het me nu een klein beetje te beseffen. Maar uh, toen ik er net over de streep was, ik, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Toen ging je volledig uit je dak. Ja, dat is zo prachtig om alleen over de streep aan te komen. Als je nog de tijd hebt om te gaan zitten, dat, is, uh... ja, dat gebeurt niet al te vaak. Hè? Michael het is in Frankrijk op dit moment. Michael, goedemiddag. Goeiedag. Je, je stem was nog iets hoger in die dagen volgens mij, of niet? Ja, ja mijn balletjes waren nog niet ingedaald. <laughs> ja, hoe is het om dit terug te horen? Ja, wel uh, grappig. Ja. Ik vond het eigenlijk vooral grappig, die, die verslaggever, die vond ik nou niet zo enthousiast eigenlijk. Even te napen volgens mij was het, als ik het ja, hoor aan de stil. nog 50 meter, hij kijkt nog een keer om. Oh, hij gaat winnen. Nou, nee, ik vond het niet echt... Uh, ja, nee. ik, ik moet, dan moet ik het misschien even, voor even opnemen. Want dit kan zijn dat dit later van de tv is gehaald. Dus dat dit gewoon een samenvatting van de avond ja, was misschien. Dit zal wel niet het dat live geweest zijn. Ja, ja. Um, ja, ja. Uh, ben, dat, daar was dit, hè? Jouw eerste uh, toeroverwinning. Dat klopt. Ja, dat was uh, 15 jaar geleden, dat was super slecht weer. En, ja, ik, ik kwam voorop en nou, als jonge renner in je eerste toer gelijk een rit winnen, dat was natuurlijk uh, heel bijzonder. Ja. ja. Wat, was dit ook de mooiste of? Want die Laplanje, daar heeft iedereen het altijd over natuurlijk. Nou, La Laplanje was inhoudelijk wel uh, heel mooi, omdat ja, dat was de koninginnenrit. rit en ja, daar heb ik heel de dag ervoor gereden en nooit meer dan 5, 6 minuten gehad. ze dus was er altijd druk van achteren. Dus heb ik echt. Uh, echt tot het gaatje moeten gaan, maar dit, dit was qua ontlading wel heel bijzonder. Ja. ook Zeker je, omdat ik zo jong was. Ja, ook jouw doorbraak eigenlijk? Ja, voor het grote publiek wel, ja. ja. Daarvoor had ik al best wel goed gefietst hoor, maar ja. ik was wel gelijk echt, uh, mijn naam was toen wel gevestigd. Ja. Je zit nu in een hele andere rol in die Tour, hoe is dat eigenlijk? Ja, dat is ook wel leuk. Het is wel, uh, wel leuk om zo af en toe je, je commentaar te geven op de etappes, omdat uh, ja, je ziet wel vrij veel natuurlijk als ex-renner. Maar het is anders, je ziet het van de andere kant. En het is ook best wel uh, veel werken, veel reizen. Maar het is wel hartstikke leuk om ja. te doen. En kun je jij, kun jij gewoon voor jezelf ook vrij uitpraten? Want dat is zoals vaak met, met ex-wielrenners, die zitten natuurlijk toch nog voor een deel ook. Uh, ja, voelen zich verbonden met, uh, met, met, uh, met de collega's. Hoe is dat met jou? Nou, ik moet er af en toe wel op letten, ja, je, net zoals nu, uh, het begint je keihard te regenen. Dus ik zeg net al hier in de auto, nou, ik ga er helemaal voor zitten. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van, uh, ach ja, vroeger, uh, ik had er niet zo heel veel problemen mee, maar ik, ik had ook wel eens dagen dat ik dacht, als het regende van, oh, een ellende, dan moeten we hier doorheen. En, en ik merk ook wel eens dat ik op tv, ja, ik, ik word wel echt een oude, oude man, man. Oh, nu valt hij weg. Hij zat zo te horen in de auto. Uh, uh, waarschijnlijk net even door een tunnel daar in Frankrijk. Zou maar zo kunnen. Uh, gaan we dat nog herstellen, jongens, of niet? Of laten we het hierbij? Ja. Nou, uh, doe uh, Michael de groeten van ons allemaal hier in Nederland. En we zullen hem ongetwijfeld weer lezen. of in de Telegraaf. of we horen hem wel via NOS Radio of TV. Lunch met Jurgen van den Berg. Voor Stand.nl nou maakten we er ook al een uitzending over. Het veelbesproken plan van de vereniging Eigenhuis om filmpjes van inbrekers op de website te zetten. Hiermee hoopt de vereniging inbraken op te lossen. Maar vooral ook een afschrikkende werking te hebben op potentiële inbrekers. Een maand later blijkt het toch niet zo'n heel geslaagd plan te zijn. Ik praat erover met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat werkte niet? Want het, het valt nogal tegen met de aanmeldingen, begrijp ik. Ja, wat het precies is, weten we niet. Uh, we hebben ongeveer 100 reacties gekregen van mensen die uh, verhalen, foto's en filmpjes opstuurden... maar er staat nog niks online. En dat komt omdat uh, een heleboel van die verhalen toch twijfelachtig zijn... of niet geverifieerd kunnen worden met een aangifte van, uh, van, van de politie... die mensen hebben gedaan. Ja, en dan zetten wij het niet online. Dan blijft het wel bij ons op de computer staan... maar als het verhaal nog niet rond is, zoals dat heet dan gaan we het niet publiceren. We gaan wel um, eh, kijken wat we daaraan kunnen doen... bijvoorbeeld door met politie en openbaar ministerie samen te werken. Ja. U, u wilt niet op u geweten hebben dat, uh, dat er een soort burenruzie wordt uitgevochten... over de hoofden van uh, de vereniging Eigen Huis? Ja, dat, uh, daar zijn we inderdaad heel beducht voor. En dat is er inderdaad ook uh, voorgekomen. Dus er zaten ook materiaal binnen waarbij... Wij, na, want wij bellen altijd na en dan, ja, dan valt het verhaal al snel, uh, zakt het door het ijs... want dan blijkt het toch om wat anders te gaan. En als je even doorvraagt, heb je dat, uh, ja, dan heb je snel je vingers erachter. Ja. En de voorwaarde was ook, dacht ik, want he, er was toen ook wel kritiek natuurlijk op... maar de voorwaarde was ook steeds, dat zei u, er moet een aangifte worden gedaan. Ja, het moeten echt beelden zijn die horen bij een inbraak... En um, ja, dat, dat moet je dus aantonen. Want als je al ingebroken is, heb je aangifte gedaan bij de politie. En dan zijn die beelden ook vaak overgedragen aan de politie. Wordt in ieder geval uh, is dat in het proces verbaal uh, is dat opgenomen. Dus uh, vragen wij, als je die beelden opstuurt, stuur ook even een kopie daarvan toe. En dan, ze, ja, dan beloven mensen dat te zullen doen. Maar nee. dat blijft dan verder uit. Nou, gaat u er nu mee stoppen? Nee, we gaan ermee door. Omdat we doen het voor het eerst. Dus we wisten ook niet wat we konden gaan verwachten. Het is een ieder jaar waarschuwen we in de vakantieperiode voor, um, voor inbraak. En vooral wijzen we op inbraakpreventie. Dit was nieuw. En de reacties van de politie in eerste instantie waren heel bemoedigend. Die, uh, die vonden het een goed initiatief. Komt ook omdat de politie veel samenwerkt met regionale omroepen. En dan kunnen ze een deel vertellen van uh, wat zij uh, aan opsporingsmateriaal uh, hebben. En om het publiek in te schakelen. Ze zien hier de mogelijkheid om een ander deel um, uh, naar buiten te brengen. En daar een platform uh, voor te hebben. En dat willen wij dan bieden. Het openbaar Ministerie, daar praten we binnenkort mee. En uh, daar hopen we eigenlijk op hetzelfde... dat uh, beeldmateriaal wat er wel is... maar nog niet in publiciteit is geweest. En dan gaat het om, de, om, om woninginbraken. Of, of, of inbraken in parkeergarages... Uh, onderwoningen, appartementencomplexen... dat soort beelden. Om die dan ook via het OM binnen te kunnen krijgen, die zijn dan al geverifieerd. En daarvoor kunnen we dan uh, ja, de, de, de, het publiek inschakelen. Ja, want ik begrijp zelfs dat u bezig bent met een soort landelijk platform te maken... Hè? in overleg dus met, uh, met politie en justitie. Ja, het idee is om... Uh, het gaat altijd om de eigen woning. Uh, maar het hoeft niet om inbraak te zijn in huis. Het kan natuurlijk ook zijn dat het beelden zijn van uh, auto-inbraak... Of de, de vernieling of, of brandstichting uh, in of rond de woning of in een parkeergarage. Als daar beelden van zijn, dan zijn het vaak niet van, van particulieren die daar um, een camera op hebben gericht. Maar is het vaak, uh, zijn het vaak openbare beelden. Dus camera's die in zo'n parkeergarage hangen of die op straat uh, gericht zijn op een parkeerplaats. Nou, als, die als die beelden via het OM of via de gemeente en het OM binnen kunnen komen, dan, uh, dan zullen we daar gebruik van maken. Ja. Maar goed, dat lijkt me toch geen taak voor de vereniging eigen huis, uh, of, of wel? Als het ja. over auto's gaat bijvoorbeeld. Nee, nou ja, het gaat dan echt om de woonomgeving. Dus dat kan je, dat, dat, dan verbreed je het iets tot, uh, tot, tot ook buiten het huis. Maar het, is dan wel, het gaat dan wel om de veiligheid van het wonen. Ja, en ook een stap verder, um, de, de heling, uh, stopheling.nl is een initiatief ook van de politie. Alles wat gestolen wordt uit een woning, wordt ook weer ergens verkocht. Want het is, uiteindelijk is het de inbreker te doen om het geld. En als het online wordt verkocht... Um, ja, dan, en de mensen hebben een serienummer van een televisie bijvoorbeeld... Of een camera die staat op het, op het toestel of op de gebruiksaanwijzing... Dan is dat geregistreerd. Er staan al duizenden serienummers op. En je kan dus zo snel verifiëren of een artikel... Wat bijvoorbeeld op een website wordt aangeboden, of dat gestolen is... Ja. En dat is dan vaak afkomstig uit een woning. En uh, op die manier proberen we het gewoon een wat bredere basis te geven... dan uitsluitend die, die woninginbraak. Want uit het, wat de beelden die we daar binnenkrijgen van het, het publiek... bieden onvoldoende uh, ja, basis om daar echt uh, mee ja. door te gaan. Ja, toch, toch. Want u zei ook al, we hebben goede reacties We hebben inderdaad die, die standpunt NL er toen over gedaan. 87% van de bellers was het eens uh, met, uh, met het plan. Dus ja, je zou zeggen het animo is er wel. Maar men, men uh, doet, gaat vervolgens niet over uh, tot actie. Ja, dat, dat is een terechte constatering. Ja, er is veel publiciteit geweest. Eh, kranten, radio, televisie. Eh, veel bijval hebben we gekregen. Natuurlijk ook wel kritiek. Eh, waarom we dat, dat deden. Nou, dit is voor ons ook een experiment. Eh, maar het blijkt toch dat er eh, naast, na al die aandacht in de media. toch weinig. Eh, en Zeker weinig bruikbaar materiaal binnenkomt. Ja, nou, dan wachten we op dat nieuwe platform. En, en dan uh, wordt alles op uh, onder één noemen geveegd. Dank voor nu voor de uitleg, Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. En we gaan straks bellen met de advocaat uh, Geert-Jan Knoops. Uh, kenner van het internationale recht uh, natuurlijk. En dat gaat over die Srebrenica-zaak. Uh, de staat wordt aansprakelijk gesteld door het gerechtshof. Het zal ongetwijfeld zometeen ook in het nieuws nog voorbij komen. En we gaan er straks ook stand.nl aan wijden. Uh, dat straks zometeen eerst het Mediaforum. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen dat er bij de woningbrand van vannacht in Hoofddorp sprake is van een misdrijf. Welke aanwijzingen dat zijn, is niet bekendgemaakt. In het huis werden vijf lichamen gevonden. Een Irakees, een Russische vrouw en hun drie kinderen van 11, 8 en 6. Bij de politie kwam vorige maand een melding binnen over het gezin, waarna jeugdzorg is ingeschakeld. Daarna is besloten dat het gezin de problemen zelf kon oplossen.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 omdat de rechtbank, het ministerie eerder dus nog in het gelijk stelde, Defensie gaat de uitspraak nu bestuderen. En het benadrukt dat het om een tussenvonnis gaat, en dat het eindvonnis nog moet worden afgewacht. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plekken is het zonnig, alleen in het noorden is de bolking wat moeilijker te verdrijven. De temperatuur begint al lekker op te lopen en uiteindelijk wordt het lokaal zo'n 25 graden.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 Alleen in de zuidoosthoek kan het lokaal nog 25 graden warm worden. Daarna houdt het wisselvallige weer aan, tot zeker in het weekend. Dat is een heel bijzonder geluid. En dan zeg ik maar dat we beginnen met het Mediaforum. U bent terug in het programma Lunch. Het Mediaforum bestaat vandaag uit Max van Wezel... Radio 1-presentator, politiek commentator en columnist van Vrij Nederland. Welkom, Max. Hallo. En Ton van Lint is oud-KRO, directeur, mediaadviseur. Ook welkom. Um, we beginnen even over de tv-kanon. Want vanaf vandaag kunnen we stemmen voor de laatste van twaalf categorieën van die tv-kanon. Daarin komen dus de beste tv-programma's van de afgelopen 60 jaar. En die laatste categorie heet Mijlpalen... Het gaat dan om programma's die de afgelopen jaren omroepgeschiedenis hebben geschreven. Max van Wezel, uh, de mijlpalen waarop gestemd kan worden: Big Brother, Grote Donorshow, Open het Dorp met Mies. Ja-zuster, nee NOS-evenementen. Zoals bijvoorbeeld 9-11 valt daar dan onder. Peter R. de Vries, Oudejaarsconferences, Boerzoektvrouw, Het schapen, de Vijf Poten, Flores en Waldolala. Als ik zelf mocht kiezen of ik een dvd gratis zou krijgen... wat doolala. Eigenlijk ook vet en al die VPRO-programma's... uit de jaren zeventig. Ik denk dat dit daar... een beetje dat soort Het lullige gevoel van de jaren zeventig... een beetje tegen iedereen aanschoppen... en over kabels struikelen. Er zitten veel recente titels tussen van toch? Ja, wel, ik, eh, ik zat erover na te denken, welk programma zou ik nou kiezen? Dat zou ik nog niet zo uh, gemakkelijk vinden... want ik vind het een, een redelijk willekeurige greep, Wat echt bepalend is geweest voor de Nederlandse televisie... naar mijn smaak, zijn de technische ontwikkelingen... die het uh, mogelijk hebben gemaakt... Uh, dat we zo gemakkelijk toegang kregen tot het buitenland. Uh, dat heeft invloed gehad op actualiteiten op uh, televisie. Uh, en, en los van de vraag wat op dat gebied nou de beste... of de slechtste ontwikkeling is... denk ik, dan is het toch eigenlijk raar dat het NOS journaal wat zo bepalend uh, is door de jaren heen van het beeld van de Nederlandse publieke televisie niet op de lijst staat. Ja. Dus ik zou zeggen NOS journaal. Het journaal als instituut gewoon uh, ja, hoort ja, erop. Ja, ja. NOS evenementen staat ja. erop, hè? Ja, maar dat is nog iets. Het nos journaal is een, is een instituut. Uh, als je dat door de jaren heen volgt, krijg je een aardige dwarsdoorsnee van de, van de Nederlandse cultuur. Het moment daarom... is meer Maxima, die moet huilen van de... Ja, dat is, dat, is, dat is heel gevarieerd en, en, en daar zit niet echt een, een lijn in. Maar ik, het nos journaal zou ik zelf kiezen. Ik weet eigenlijk niet of die... er zat toch ook een categorie actualiteiten en, en nieuws uh, zou zijn geweest. Ik neem aan dat de toch wel uh, op zijn minst naar voren is gekomen. Of... Nou, ik denk dat dat is in ieder geval bij de Nederlandse publieke televisie... naast entertainment een hele belangrijke uh, ontwikkeling geweest. De, de ontwikkeling van de actualiteitenrubrieken sinds 1960. De hele technische ontwikkelingen uh, daarbij... waardoor het allemaal sneller is gegaan... wat de invloed heeft gehad op de kwaliteit van journalistiek. En ik vind het eigenlijk raar dat het in deze discussie... Mh, toch tamelijk onderbelicht uh, blijft die van televisie. Ja. Zegt ook iets over de rol die we televisie toedichten. Kennelijk geen informatie-medium, maar een entertaining-medium. Ja. Boer Zoekt Vrouw, uh, wat zet je nog bij de KRO omdat Ja, dat is het programma wat ik geïntroduceerd heb. natuurlijk. Moet dat niet gewoon winnen? Nee, want uh, dat vind ik een geweldige overdrijving van het belang van televisie. Boer Zoekt Vrouw, een, een geweldig programma. Past goed bij Zee, de Karel. je bij, zelf geïntroduceerd <laughs> hebt. Past goed <laughs> bij de Karel. Is absoluut een uh, succes. Maar een, een, zal straks blijken een rimpeling in de televisiegeschiedenis te zijn. Dus we moeten het belang niet overdrijven. Ja. Uh, Max, wat opvalt. Dit, bijvoorbeeld Willem Duis is de afgelopen tijd heel veel overgegaan. Uh, als als eigenlijk eerste echte talkshow van Nederland. Uh, de, we missen eigenlijk een beetje de talkshow. Ja, maar dan moet je niet alleen Willem Duis. Kijk, he, de, de he, heel lang heb je drie grote talkshowsterren sterren in Nederland gehad. Willem Duis zeker met Voor de Weg. Maar Mies Bouwman met Mies ja. en dat was de tegenhanger uh, in dezelfde tijd. Dus zeg maar des, destijds keken conservatief Nederland naar. Thuis. thuis en progressief Nederland naar Mies. En ja. Je keek ook niet naar de ander toen. Uh, Sonja Barend uh, ja. is eigenlijk ook in die tijd al uh, begonnen. Dus ik, ik denk dat het ook moeilijk is dan te kiezen wie, wie je moet hebben van die drie. Nou, ja, Baaren en van doorplaten natuurlijk nog, die op de late avond met name ook wel een soort trend hebben ja, gezet. Ook voor de eerste Nederland. Ja. Uh, nou ja, goed, we, we kunnen stemmen vanaf vandaag op, op dit lijstje. En we gaan wel kijken wat eruit komt. Eerst uh, nu maar eens over de omroepen, of ze dan nu nog steeds bestaan. Uh, vrouw komt uh, weer voorbij. Uh, luister even mee naar het spotje van de KRO om leden te werven. Je moet uh, je indenken, het bekende blauwe Boershoekvrouw, busje, Volkswagenbusje... staat in een donker bos en is volgegroeid met onkruid. Ik kan me niet voorstellen dat dit werkelijkheid wordt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 Kijk, ik denk, als de KRO geen leden meer heeft... zal het programma zijn... wat altijd nog juist wel gemaakt blijft worden. Dus het is niet, dus helemaal, nou is bij de commerciële. niet helemaal een goede voorstelling van, uh, van zaken. Ik vind het goed dat omroepen aan ledenwerving doen. Maar ik vind het niet goed dat omroepen aan ledenwerving doen... zonder dat die omroepen eerst eens even aangeven... waar ze nou de komende tijd precies voor staan. Wat voor visie hebben ze op publieke omroep? Wat gaan ze brengen? Wat gaan ze aan kwaliteitsverbetering doen? Welke rol gaan ze vervullen in, in relatie tot uh, samenlevings... Opbouwen. Dat wil ik eerst weten. Dan zou ik bereid zijn om lid te worden van een omroep. En al die omroepen slaan dat aspect over. Ze doen geen belofte. Ze zeggen, laat het zoals het nu is. Als je ons niet steunt, uh, dan verdwijnen er elementen. Maar ik denk dat het juist goed is dat er nagedacht wordt over de vraag... Uh, wat, de wat de rol is van de publieke ja. omroepen de komende tijd... en welke uh, rol individuele omroepen daarin uh, willen spelen. Ja. En omroepen die daar duidelijk in zijn, die wil ik steunen. In de plannen voor van Van Bijsseland worden die leden weer belangrijk. Hè? Want uh, hoe meer leden, hoe meer zendtijd, hoe meer budget. Uh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou, er is sprake van een uh, totaal idioot beleid van de kant van de Haagse politiek. Uh, als je in Hilfsm kijkt, dan wemelt het nog van de gebouwen... op de weg waar N NCRV, KRO en AFRO samen zitten want dat was toen de bedoeling van de politiek. Uh, de, hier vlak in de buurt op het Mediapark staat net zo'n groot gebouw... van Vara, VPRO en, uh -huh. en NTR. want dat was toen de bedoeling... dat die samen zouden werken. Een soort industriële erfgoed is het geworden inmiddels. Ja, dat, uh, de ruïnes van het, van het omroepenstel, ja. maar groot zijn ze wel, die gebouwen. Uh, die gebouwen stonden nog niet of uh, de koers veranderde... en iedereen moest weer uh, zichzelf profileren... Uh -huh. Mevrouw van Bijsterveld heeft nu geprobeerd te zeggen... ga toch weer samenwerken. En de VVD, haar eigen coalitiepartner, zei... nee, je moet zo groot mogelijk uh, zien te worden. En Ja, dat doen de omroepen nu weer. Maar het, het is totaal zichtzacht beleid. Ja. over die fusie nog even. Want ik, ik, er wordt mij net een persberichtje aangereikt... van de KRO-koker ook weer. Uh, de KRO blijft in gesprek met de NCV over uh, fusie... maar sluit ook nieuwe fusiepartners niet uit. Dat heeft de directeur Koen Bekking gezegd... na overleg met de ledenraad. Dus hij houdt ook weer van mogelijk dat bijvoorbeeld de AVRO erbij komt. Ja, ik, ik vind het allemaal heel slecht wat er rond de publieke omroep gebeurt. Want ik vind, je moet een strategie uitstippelen. En doe dat in samenwerking met je leden. Dat is veel te weinig gebeurd. En ga vervolgens werken aan het realiseren van die strategie. Maar dit is elke dag anders. En dat gaat ten koste van de geloofwaardigheid uh, en het fundament... onder de publieke omroep. Dus ik vind dat niet hele goede ontwikkelingen. Nee, er is een soort impasse ontstaan. Die omroepen zeggen ook van ja, wij hebben gezegd we willen best samen... maar er horen een aantal voorwaarden bij als je fuseert. Nou ja, meer, dus, meer zendtijd, ja, meer geld. Dit is echt de schuld van de Haagse politiek. De omroepen hebben een stap gezet door te zeggen... oké, okay, wij willen fuseren. De meesten althans. Uh, mochten er van uitgaan dat minister van Bijsterveld dat uh, zou waarderen... en zou honoreren met extra zendtijd of extra geld voor die fusieomroep. En op het laatste moment is dat kennelijk achter de schermen in Den Haag... Verandert en stond dat niet in die brief. Dus nu staat iedereen weer op zijn achterste benen. Dat komt wel een beetje door de grilligheid van Den Haag. Ja, hoewel ik het op dit gebied wel een beetje krokodillentranen uh, vind. Want uh, de fusieomroepen vinden dat ze onvoldoende beloond worden... maar die fusieomroepen die met succes fuseren... en een substantieel aantal leden weten te genereren... krijgen behoorlijk wat meer geld... Uh, dankzij het feit dat uh, uh, inkomsten een aantal uh, lidmaatschappen aan elkaar gekoppeld worden. Dus ik, ik, het, het, het lijkt ook wel een beetje, we, we, we, we verzinnen bij elke oplossing die er komt een nieuw probleem. Ja, Dat karakter heeft dus ook Nog, rol. In, nog even het idee van, uh, wat, we, we hebben gisteren Paul Witteman even gesproken hier. Die heeft in zijn column in de VARA iets ge, geopperd om uh, omroepverkiezingen te houden. Wat vind jij daarvan, Max? Dat is een heel oud VARA-idee. En ik begrijp ook goed waarom het steeds uit de hoek van de VARA komt. Want de VARA maakt aan de ene kant hele populaire programma's. De breid draait door. Paul heeft het niet veel leden. Nee, het is een van de omroepen met weinig leden. Het ja. is ook een van de omroepen die uh, als er geen fusies op gang komen... gewoon zou verdwijnen. Dus de, ja, de VARA heeft absoluut belang bij... laat ja. niet het ledenaantal tellen, maar je populaire. Maar los van belang, is, is dat iets om, om gewoon te zeggen tegen mensen... van nou, uh, net als je nu op een politieke partij stemt... stem op een omroep? Ik zou het enig vinden, vooral als je dan een heleboel stemmen zou uh, mogen uitbrengen... of zoals Big Brother, dat je, dat je iedere maand <lacht> één omroep eruit mag, uh, mag keilen. <lacht> dat elk jaar er één omroep weer ja, uit het bestel wel. moet. En het maar... leidt natuurlijk tot een totaal soort omroepverkiezingen. Uh, dan krijg je hetzelfde als wat je nu met onze politieke partijen uh, ziet. De winnaar van vandaag is de verliezer van morgen. Uh, het haalt iedere vorm van uh, ja, continuïteit eruit. Dus dat is voor het personeel wat minder leuk. Maar ik begrijp waarom Paul dat zegt. Ja. Nou dat er, dat er eens één keer samen met de belastingbetaler... een discussie gevoerd wordt over de vraag... wat voor publieke omroep willen wij nou eigenlijk... Dat zou ik een goede zaak vinden. Niet elke vier jaar verkiezingen, want dan haal je de continuïteit en de kwaliteit uit. Daar ben ik niet voor. Maar ik vind het wel raar dat er beslissingen worden genomen op het ogenblik over de inrichting van het publieke bestel, dat met zoveel belastinggeld wordt gefinancierd. En dat leden dat belastingbetalers daar op geen enkele manier bij uh, betrokken worden. Ik vind het onvoorstelbaar eigenlijk. Ja. Uh, nog, nog even naar het fotomoment. Uh, dat is ook elk jaar een, een rituele dans. Hè? De koninklijke familie gaat op vakantie. Ze, geloof ik, in de uh, gaan ze gaan ze heen. Uh, en dan komt er altijd een, een fotomoment. En dan hopen ze dat, uh, dat ze de rest van de vakantie met rust worden gelaten. Wat vind je van dat fenomeen, Max? Het is een vorm van persbreidel... Uh, ik, ik snap dat het de koninklijke familie irriteert... als er steeds mannen van de privé uh, in, in, in de bosjes... bij de school van Amalia liggen. Maar dit is zo geforceerd. Uh, dan mogen dus een paar keer per jaar, dit keer in Toscane, mogen alle persfotografen die in het koninklijk huis geïnteresseerd zijn... dezelfde foto maken, want daar komt het op neer. Dus het wordt een soort CNA-confectiefotografie. Uh, hmm. De originaliteit gaat eruit... Ja, en, en Privé en Story hebben al zeer foto's gepubliceerd... die niet onder dat regime vielen. En die werden dus ook geboycald. Die mochten daar niet bij aanwezig zijn. Ja, ik ben over dit onderwerp erg ambivalent. Want ik denk, waar gaat het uh, over? Er zijn belangrijkere thema's uh, te bespreken. Maar waar ik wel met verbazing naar kijk... is dat of je een roddelblad bent of niet, zijn media... Um, dat je je oren laat hangen naar de Rijksvoorlichtingsdienst, die natuurlijk voortdurend bezig is met het neerzetten van een ideaal plaatje rond uh, het Koninklijk uh, Huis. En ik zou, ik zou voor mijn principes kiezen. Als medium en als dat betekent uitsluiting van bepaalde uh, hoogtepunten, nou, dan zou ik ja. dan van die hoogtepunten uitgesloten ja. worden. Dat vind ik een zuivere keuze. Nog eventjes, maar even één uitspraak aanhalen van Willem Alexander. Die stond de pers ook te woord. En uh, Hij vertelde de volgende anekdote. De kinderen roepen dan al van, uh, we vinden het hier veel leuker dan in Nederland. <laughs> dat geeft te denken wat ze van Nederland vinden. Maar in ieder <laughs> geval vinden ze het heerlijk om hier op uh, vakantie te zijn. Ze vinden het heerlijk om met hun grootmoeder te zijn. Ja, wat vind je van die uitspraak, uh, man? Ja, het is niet de eerste keer dat een lid van het Koninklijk Huis zich zo over Nederland uitlaat. Koningin Beatrix heeft ook een keer gezegd dat haar zoons het liefst naar de disco gaan in Londen. En zeker niet in Amsterdam. Dus ja, het zegt wel iets over de. Nou, het zegt vooral iets over de irritatie over, over de Nederlandse media, denk ik. Ik denk dat de leden van het Koningshuis erg van, van Nederland houden, maar niet van de Nederlandse media. En het erg fijn vinden om, om even in uh, Argentinië te zitten of, uh, of Toscane. Ja. Mozambique was het nog mooier geweest. Ik denk dat dit een kleine persoonlijke afrekening was van de prins met Nederland over het hoofd van zijn dochter heen. Het was geen slip of de tong, volgens mij. Dat had ik wel bedacht van tevoren misschien. Ja, Een ariane, hè, daar moeten we voor uitkijken. Die kijkt ook heel streng. Uh, de drie meisjes staan in de telegraaf van vanochtend. Uh, je ziet dat Alexia en Amalia het leuk vinden, die fotograaf. Maar die ariane, die kijkt toch zuur? Een beetje aartje naar een vaatje misschien. Ja, die, ik weet dat, nog, op, op de Modessie 74 die, die, die, uh, die Willem-Alexander... Die, die, die gooide toch wel mee, met krentenbollen, geloof ik. Ja, over 50 jaar is het echt gaan over ariane... die de fotografen wegstuurt. Goed zo. Uh, bedankt voor jullie bijdrage. Aan dit mediaforum. Max van Wezel en uh, Ton Verlind waren dat. Um, u hoorde het net al even in het uh, NOS-journaal. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica in 1995. Dat uh, heeft het gerechtshof in Den Haag in hoge beroep vandaag bepaald. Ik praat er even over door met Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht. Dag meneer Knoops. Goedemiddag. Hoe opvallend is die uitspraak eigenlijk? Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat een hof in dit geval tot een diametraal andere uitspraak komt dan de rechtbank... die de aansprakelijkheid afwees omdat de Nederlandse eenheden destijds onder VN-mandaat vielen. Aan de andere kant is het internationaalrechtelijk rechtelijk ook weer niet verbazingwekkend... omdat internationaalrechtelijk rechtelijk een land aansprakelijk blijft en verantwoordelijk blijft... voor de voorbereiding, uitvoering en ook de nazorg van een militaire missie... Het Hof heeft ook vastgesteld dat die aansprakelijkheid zich alleen uitstrekt tot deze drie uh, personen... die dus onder zeg maar, uh, het uh, gezag van Nederlandse troepen vielen. Ja. Uh, dus het, het is niet een uitspraak die uh, zeg maar, de deur openzet voor uh, anderen niet aan de Nederlandse eenheden... Uh, verwonde personen die daar slachtoffer zijn geworden. Dus de nabestaanden van uh, die 8000 mannen die daar uh, vermoord zijn, die, die, hebben, die hebben, aan deze uitspraak hebben ze uh, geen houvast vast in ieder geval? Dat, dat lijkt niet. Ik ken de uitspraak nog niet in detail, maar ik, ik heb wel begrepen dat het Hof die aansprakelijkheid uitsluitend heeft beperkt tot deze drie uh, personen die uh, op verzoek van Dutch Pet, uh, zeg maar uh, werkzaamheden hebben verricht uh, tolkwerkzaamheden en uh, ...werkzaamheden ter ondersteuning van de eenheden. Dus het is niet een vrijbrief, denk ik... ...voor alle slachtoffers van Srebrenica. Nee. Uh, overigens is het heel interessant dat in 2006... ...de bestuursrechter in Den Haag... ...al een soortgelijke uitspraak heeft gedaan... ...in een zaak die door een Dutchbatter is uh, aanhangen uh, gemaakt... ...die mijn kantoor zelf ook uh, bijstaat. En daar is een, een soortgelijke uitspraak gedaan... ...over de eigen verantwoordelijkheid van Nederland... Uh, los uh, van de VN. Mm, dus daar, uh, daar is dit in lijn mee uh, wat het Hof nu zegt? Ja. Um, de, de, de, de, wat, wat kan de volgende stap zijn? Want ik begrijp dat, uh, dat Defensie zich nu beraadt. Ja. En die kan nu nog wel in Cassatie, heet dat dan, geloof ik? Hè? Ja, omdat het natuurlijk een uitspraak is die voor Defensie uh, misschien uh, wel zeer principieel ligt. Kan men in Cassatie gaan. Uh, maar een andere volstap zou kunnen zijn dat dus de, de schadevergoeding. ...nog moet worden bepaald. Het Hof heeft gezegd... ...er is een aansprakelijkheid voor deze uh, drie personen. En dat betekent dus dat... ...dan de schade moet worden vastgesteld. Want dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Wat is dan je concrete schade? Wat is precies de schade? Uh, dus er kunnen nog wat vervolgprocedures gaan komen... Uh, het zou mij niet verbazen als uh, de staat van Nederland uh, in, in deze toch principiële zaak... wellicht naar de Hoge Raad zou stappen met deze kwestie. Ja. En, en kan dit nog uh, consequenties hebben? Want bedoel, Nederland is betrokken geweest uh -huh. bij veel meer VN-missies. Uh, maakt het dat, maakt dat daar nog iets voor uit? Ik denk niet wezenlijk, omdat het natuurlijk al, wat ik net zojuist zei, zo is dat in het verrechtelijk... Een land dat aan een internationale militaire missie deelneemt, verantwoordelijk is en blijft voor de eigen militaire en civiele mensen die aan het uh, leger of aan de eenheden verbonden zijn. Die dat leger dus ondersteunen, zowel voor de voorbereiding uitvoeren als nazorg. Uh, dat, dat blijkt ook uit gecentreerde uh, missies dat de Defensie zich uh, uh, zeg maar die, die situatie wel uh, heeft uh, aangetrokken. Um, dus ik, ik verwacht niet dat dat nou tot drastische veranderingen zal gaan leiden. Nee. Maar het, het, het zal zeker, denk ik, nog eens bevestigen dat Nederland zich niet achter een VN-mandaat of een NAVO-mandaat kan verschuilen. Nee. Uh, in lijn met de eerdere. Uh, uh, uitspraken. Ja. Dank voor uw commentaar. Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht... over dat nieuws dus uh, dat de uh, Nederlandse staat uh, wordt aansprakelijk gesteld... voor uh, in ieder geval drie moslimmannen die daar uh, vermoord zijn in Srebrenica. Straks in Stand.nl om half twee gaan we hier ook over doorpraten. De stelling dan uh, luidt... Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak. Dit is Radio 1. Lunch. Dan gaan we gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Guido van Rinsum, die is 18 jaar en komt uit Scherpenzeel in Gelderland. Ja, klopt. Hoi, welkom Guido. Je gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Um, ja, meestal vragen van, ja, wat doe je zo voor de kost, maar je zit gewoon op school, hè? Ja, ik ben net over naar 6 VWO. 6 VWO? Ja, En wat wil je daarna gaan worden? Uh, dat weet ik nog niet, maar ik ga denk ik civiele techniek studeren. Aha. Civiele techniek. Oké. Okay. Uh, nou, we kijken of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. Uh, 102 punten, dat klapte er flink in gisteren. Dus daar moet je in ieder geval overheen om de week weer naar te doen. Ja, geef niet op van tevoren. Uh, we gaan kijken wat het wordt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Zou het dan echt gaan gebeuren? Gaat dit hem dan worden? De Nationale Nieuwsquiz. Ja, weer zo'n rapport. 17 miljard euro bezuinigen. Ook is een grote staatshervorming nodig. De Belgische formateur stelt ambitieuze hervormingen voor. Secteur, chapitre, Heel voorzichtig optimistisch daar in België. Ja, na een jaar en drie weken lijkt België nu dus, dus een stapje dichter bij een regering te komen. Hier is vraag 1. De Belgische formateur heeft voorstellen gedaan aan de negen partijen die meepraten over de vorming van een nieuwe regering. Hoe heet die formateur? Die roepen. Elio Di Rupo, dat is goed. Volgens Belgische media wil hij binnen drie dagen een reactie van de onderhandelende partijen. Het is in ieder geval een goed teken dat het de voorstellen niet binnen een uur al worden afgeschoten. Zoals de vorige keer het geval was. Vraag 2. In zijn nota doet Di Rupo voorstellen voor onder meer ingrijpende bezuinigingen... en over het splitsen van welk veelbesproken kiesdistrict? Brussel-Halle-Vilvoorde. Brussel-Halle-Vilvoorde, BHV, dat is goed. Vraag 3. Er is nu uh, een klein beetje hoop nu op een regering in België. Dat mag ook wel na ruim een jaar. In maart dit jaar mocht België zich al wereldrecordhouder regeringsvormen noemen. Het land zat toen 249 dagen zonder regering. Het oude record stond op naam van welk ander land? Uh, Irak. Ja, dat is goed. Op 7 maart 2010 trokken de Irakezen naar de stembus. Het tellen van de stemmen duurde lang en geen enkele partij had een meerderheid. Daarna waren er vooral discussies over de hertelling van de stemmen. Het land kwam in een politieke crisis. In november 2010 bereikten de politieke leiders... na moeilijke onderhandelingen een akkoord over de machtsverdeling. Vraag 4, de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En als je nou één keer een moeilijke operatie moet ondergaan... is het dan erg als je 50 kilometer verderop moet rijden... maar dat je daarmee veel betere kansen hebt op overleven. Ik denk dat menig patiënt daar echt voor zal kiezen. Minister Schippers. Minister Schippers van VWS gaat hartstikke goed... want ook dit antwoord kunnen wij correct honoreren. De ziekenhuizen gaan zich specialiseren, daar ging dit over. Vraag vijf. Na drie kwart jaar heeft minister Schippers een akkoord gesloten... om de kosten binnen de zorg terug te dringen... Uiteindelijk is er besloten dat bepaalde instanties vanaf nu mogen onderhandelen met de ziekenhuizen over behandelingen. Welke instanties bedoelen we hier? Zorgverzekerd. En ook dat is goed. De verzekeraar moet de inkopen op waar de beste zorg geleverd wordt. Het akkoord moet ertoe leiden dat de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken blijven. De komende jaren mag er een stijging zijn van maximaal 5,3 procent. De afgelopen jaren was dat uh, bijna 7 procent. Laatste vraag. Uh, Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Met mijn rode baret op blijf ik strijdbaar. Stop. Dat komt later niet. Volgens mij had hij geen rode beret op. Oh, uh, maar had het gekund inderdaad? Hij had ook een petje op. Uh, de tweede aanwijzing was geweest: Normaal ben ik langer van stof. Mijn land is 200 jaar onafhankelijk, maar ik feest dit keer niet mee. Oh, Weet was je dat? Ja, inderdaad. Hugo Chavez. Na behandeling in Cuba ben ik teruggekeerd in Venezuela. Uh, zijn rode beret heeft hij erg vaak op en uh, ook is hij uh, vaak gekleed in een legeruniform. In zijn speech zei hij, ik ga deze strijd winnen. Hij heeft uh, kanker. Chavez was inderdaad de naam die wij zochten. Komen we op uh, factor 5, niet onaardig, uh, maar dan moet je er wel 21 goed hebben zometeen... om in de buurt van die 102 te komen.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 Vandaag luidt de stelling. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak. Nou, we hebben het er net uitgebreid over gehad met uh, Knops ook. Um, u hebt dat gehoord. Het gerechtshof heeft dus bepaald dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is... voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica in 1995. Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in deze Srebrenica-zaak. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 scant. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Guido. Um, hij gokte net in die laatste vraag. Want als je hem wel binnen had gesleept, dan was het natuurlijk helemaal een makkie geworden. Nu wordt het lastig, vanwege de tijd vooral. Maar je hebt nu al blijk gegeven dat je er wel wat vanaf weet. Dus we gaan kijken hoeveel je komt. Factor is 5 dus. 21 vragen, goed om op 102 te komen. Dat is wel erg veel. Ja, ja dat, dat, dat gaat bijna in de tijd niet lukken, maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. Um, 90 seconden de tijd. Uh, als je het niet weet, pas zeggen. Dan zeggen we snel wat de volgende vraag wordt. Komt hij? De Nationale nieuwsquiz Wie begint vandaag als directeur van het IMF? De dat is goed. Welk land is vandaag begonnen met de omstreden nieuwe grenscontroles? Pas. Dat is Denemarken. Wie is gisteren vanwege de verstoren van de zitting uit de rechtszaal van het joegoslavië Dat is hij. Ja, inderdaad. Narits Tilburg heeft zich als laatste van de vier grote Brabantse steden uitgesproken tegen de invoering van wat? De wietpas. Niet vandaag, maar pas op 13 juli begint het seizoen van welke zeevrucht... Mossel. Dat is goed. De ME is vanochtend begonnen met welk kraakpand aan de pas passerende in Amsterdam te ontruimen. Dat is goed. Welke Feyenoordspeler werd gisteren officieel PSV'er? Is goed. Van welk dier zijn er dit jaar in Zuid-Afrika al nee, 193 gedood door stropers? Dat is goed. In welk land is de pas benoemde minister voor wederopbouw na een week alweer afgetreden? Is goed. Eurocommissaris Kroes wil dat volgend jaar welke mobiele activiteit goedkoper wordt? Uh, mobiel internet. Dat is goed. Wie won gisteren de derde etappe in de Tour? Uh, Verhuil. Dat is goed. Volgens FW bondgenoten worden chauffeurs uit welk land... door Nederlandse transportbedrijven uitgebuit? Uh, Polen. Dat is goed. Een onbekende man tijdens sinds enige weken studentenhuizen... met een ongewenste stripact In welke stad? Groningen. Is goed. Het afgelopen jaar hebben Nederlanders 15 miljard euro uitgegeven aan wat? Uh, vakantie. Is goed. Bewoners van welk plein in Amsterdam eisen minder evenementen in hun buurt? Dat is goed. Volgens de Wall Street Journal... geven inwoners van welk Europees land het meeste aan goede doelen? Nederland. Dat is goed. Cultureel Centrum de Melkweg in Amsterdam... Wijt de komende twee maanden een expositie aan welke politicus? Pas. Halbe Zijlstra. Een wagen voor geldtransport is in welk land op de snelweg... een miljoen euro verloren? Wat zei je? Duitsland. Duitsland. Dat is goed. Die tellen we nog mee. Uh, nou ja, dat was eigenlijk al duidelijk. Je, je, je geeft aan dat je het hartstikke goed uh, weet allemaal. Maar het is niet genoeg voor uh, die 102. Want je hebt er nu 15 goed... En uh, dan kom je dus op een totaal van 75. In een normale week zou dat helemaal niet slecht zijn geweest. Maar ja, die knakker van gisteren had de 102. <lacht> uh, maar je hebt er wel aan, gewezen, aan, aan laten zien, uh, laat ik het zo zeggen, dat je, dat je wat van het nieuws weet. Je krijgt van ons de prijzen mee die we normaal meegeven. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en een mok. Ja. En succes met uh, je schoolcarrière. Ja, en alles wat erna komt. <lacht> Wij maken even plaats voor het NOS Journaal. Melden ons zometeen om kwart over een weer.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 Vrijdag van 12 tot half 2 met als gastheer Duncan Stutterheim, eigenaar van evenementenorganisatie IDNT. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Worldticketcenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeil. Worldticketcenter.nl. Bent u trombosepatiënt en wilt u direct en zonder wachtlijst met trombose zelfzorg beginnen?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 Via Rotterdam naar Hul of van Calais naar Dover. Al vanaf 39 euro per auto. Kijk snel op ikvaar naar engeland.nl. Dit is Radio 1.